Goedemiddag, ik ben Bien Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. De afgelopen week steeg het aantal positief geteste mensen iets. Namelijk met 2% blijkt uit de RIVM-weekcijfers. In totaal zijn ruim 55.000 mensen positief getest de afgelopen week. Met de ziekenhuiscijfers gaat het ook nog niet goed. Juist vandaag is het hoogste aantal nieuwe opnames van coronapatiënten sinds de eerste golf. Er kwamen 335 coronapatiënten bij in de ziekenhuizen. Het R-getal is nu 1,05 en dat betekent dat één patiënt nog steeds meer dan één andere mensen besmet. Een demonstratie in Arnhem loopt niet zoals het zou moeten. Ongeveer duizend mensen demonstreren tegen de coronaregels. Ze moesten allemaal op één plek blijven staan. Maar dat gebeurt niet, ziet verslaggever Jeroen de Jager. En op een gegeven moment splitste een deel van die groep zich af... ...en liep naar de andere kant van het plein. Ging daar door de afzettingen heen werd vervolgens gevolgd door al die mensen op dat plein. En nu lopen ze allemaal in uh, ja, lange kolonnen door het centrum van de stad. Dat was niet de bedoeling. De gemeente roept op om niet die kant op te komen, omdat het er al te druk is. In Zeeland, bij nissen, is mogelijk een wolf gespot. Een boer zag het beest lopen op zijn weiland. De foto wordt nu gecheckt. Boeren in Zeeland maken zich zorgen over de wolf. Ze zijn bang dat hun schapen en lammeren slachtoffer worden. De wolf zat er al een tijdje aan te komen. Afgelopen weekend werd hij al gezien op de provinciegrens met Brabant. Koningsdag is een nationale parkhangdag geworden. Meerdere parken zijn dichtgegooid omdat er te veel mensen met een koelbox vol biertjes op afkwamen. In Breda, Utrecht en Amsterdam bijvoorbeeld. De steden roepen op om niet meer te komen. Nou, in Katwijk hoef je nergens naartoe om een gezellig feestje te hebben vandaag. Daar rijden twee busjes met dj's door de straten. Oh, hey, Fijne dag, hè? En neem het een glaasje oranje pittig. Ik heb een Toch? nieuwe hoed. Het weer dan nog, zonnig en een graad of 16. Morgen vooral in de ochtendzon en het wordt nog een graadje warmer dan vandaag. FM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. In Noord-Holland is er vertraging in de Bollestreek op de n 208 Velsenbroek richting Sassenheim...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 Het was het huis van Monika, maar niemand wist of ze was gebleven. We vonden het wel spannend, want we zagen dat het rolgordijn nog dicht was. Maar s'avond zei mijn zusje dat ze zelf gezien had dat er binnen licht was.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 I need her Dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Op meerdere plekken in het land zijn parken afgesloten vanwege de drukte. De gemeente Amsterdam en Utrecht roepen mensen op... om helemaal niet meer naar de stad te komen vanwege alle drukte. De afgelopen week is het aantal positieve coronatesten... licht gestegen ten opzichte van een week eerder. Er werden de afgelopen week ruim 55.000 besmettingen geregistreerd. Vorige week waren dat er bijna 54.000. Er liggen nu bijna 2600 mensen in het ziekenhuis, van wie 820 op de IC. En in Dingsperlo is een brisant granaat uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. Bewoners hadden hem gevonden bij graafwerk in de tuin. Het weer vanavond en vannacht koelt het snel af, lokaal kan het licht gaan vriezen. Morgen wordt het opnieuw zonnig, het wordt dan een graad of 18. Take away all my work Van hart zeer je taai, één rondje, nog één domme zet. Het wiel een laatste draai. Hey je wat kijk je sip. Alleen een herdershond is trouw. We vertrekken bij zo'n zonder